Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. A little too Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. Ah, that's jazz. Now you have jazz. dit jazz. De Zondagse Wekker op de Zandvoortse Radio. Vandaag op Sinterklaasdag samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Benveld en de randen van Haarlem. En natuurlijk onze internetluisteraars in Boetangen, Dokkum, Bergen-op-Zoom, Den Bosch, Hamburg, Brazilië en waar ook verder ter wereld. En natuurlijk ook goedemorgen Hans. Goedemorgen Tom. Ja Hans, er is iets raars gebeurd, want enkele... Dagen geleden heb ik zoals gewoonlijk mijn uh, jazzmenu samengesteld. En ik kom hier in de studio en de hele zaak ligt op elkaar. En er zijn cd's bij waarvan ik zeg, hoe komen die nou in mijn stapeltje terecht? Eén mogelijkheid. Ik vrees dat er iemand heeft zitten rommelen in mijn, uh, ja. in mijn af afwezigheid in Zandvoort. Want uh, het wordt een beetje improviseren, vrees ik. Maar goed, het begin klopt nog wel. Daar is hij hier... Uh, we hebben geen uh, rare vingers aangezeten. En om de kou een beetje te verdrijven, eerst maar een Bossa Nova. Tenoorspelde Stan Getz en de band van Gary McFarland. Met Chica de Saudade van Antonio Carlos Jobim. Hey, hey, that's the Gee, always and for Gee, gee, I'd like to see you looking swell B-A-B-Y, baby Diamond bracelets, will Woolworth doesn't sell Baby, till that lucky day You know darn well, baby I can't give you anything but love give you anything but Chi Chi That's the only thing I plenty of. Chi Chi Dream a while Scheme a while Wish to find la la, la la la la la Happiness And I guess Brizzy Chi Gee, I like to see you oh, look and swell. Brrr. Diamond braids, this where word doesn't sell. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Chi, chi. Brr, dee. Pee, dee, de, dee, de, dee, de, dee, dee, dee. Can't give you anything, anything but la, la. Anything but love, Mama That's the only thing Pops got plenty of Dream a while, scheme a while Mama do something with we're Happiness and I guess Paul you've been overlooked So many fun Like to see you looking sharp Het is uh, pakjesavond uh Vanavond, maar er zullen ongetwijfeld huizen zijn, Hans. waar geen geld is voor cadeautjes. Nee. Maar liefde kan je altijd geven. Vandaar Eleven Gerald met het kwartet van Paul Smith. But I can't give you anything but love. Hans, volgens mij heb jij gisteravond al cadeautjes gekregen. Ja. Ja, en, en dat was eigenlijk wel goed. Uh, uh, uh, klein, maar fijn. Uh, en er zaten hele, hele mooie dingen bij. Ik, ik ben er wel blij mee. Ik, ik, uh, ik heb Sinterklaas uh, zeer hartelijk bedankt. Oké. Okay. Dat ging helemaal goed. Ja. Maar ja, je, je probeert natuurlijk ook wat muziek te vinden wat hier een beetje bij past. En, nou, ja, de, en hij moet het toch uh, ook een beetje leuk vinden. Ja, absoluut. Ik denk dat hij echt wel van een beetje oude jazz houdt. Ja, nou dat, dat heb ik ook wel een beetje gevonden. En kijk, Sinterklaas is in deze, deze tijd toch een beetje de papa van het volk. Ja. Toch? Ja. Ja, papa van het volk. En dan loopt natuurlijk met, met uh, oude zakken rond. Hè, uit 1580. Waar al die cadeautjes in gaan en zo. En, en die, oude, die oude. Dus hoog tijd voor een nieuwe zak. En ja, dat, uh, dat is er ook wel. Quincy Jones heeft daar in 1963 een opname van gemaakt. Die had een vooruitziende blik. En dat is dan Papa's got a brand new bag. En we kennen dat natuurlijk nog allemaal van James Brown. Maar dit was in de periode... Dat Quincy Jones ook met zijn tijd mee moest. En ook toen centjes moest verdienen. Papa's got a brand new bag. Ja, nu vraagt u zich af van waar heb ik naar geluisterd. Ik ga het, ik ga het u vertellen. Jan Kuiper met Stochelaar Rosenberg. En wat ze hebben gespeeld is een ode aan Wim Overgouw. En die kennen we natuurlijk allemaal als de gitarist in het trio van uh, Pim Jacobs. De godvader Gitarijs. van de gitarist in Nederland. Ja, en, en de man heeft een enorm stempel gedrukt op, uh, op de jazzgitaar in Nederland. En dit is een compositie van Jan Kuiper... En die heet eenvoudigweg Wim. En dit is toch ook een cadeautje... wat ik niet gisteravond heb gekregen... maar maandagavond in het Bimhuis. Daar hebben ze opgetreden. En het was buitengewoon indrukwekkend. En met dit nummer kon je speld horen vallen. En ik wil u dat niet onthouden. Ik uh, heb me zitten afvragen... Waar, van welke jazz zou die oude man... nou toch, toch houden, die Sinterklaas? En, uh, ik denk toch echt al... die, die hele oude jazz uh, Hans... En daarom ja. zocht ik speciaal voor hem op een cd van de kleinartist Edmond Hall. Ken je die? Ja, zeker. Ja. Hij leefde ja, van 1901 ja. tot 1967 en hij speelde ja. onder andere met Louis Armstrong. Maar had ook een, heel snel een eigen band. Echte oude jazz in Optima, optima Forma. Edmond Hall met de Tishomingo Blues. My dream of happiness come true. I'd be happy just to spend my life waiting at your beck and call Tjau! Een zal veel geschenken krijgen vanavond. De ander minder. Of misschien wel helemaal niks. Maar werd er niet ooit een Sinterklaaslied gezongen van... Dat ging over eerlijk delen. Hè? Alles. alles. Ja. ja, die is ooit gemaakt. Ja, ja, ja. dat is ooit ja. gemaakt. Ja. Wat is ja, het hebben... mooier om te zeggen van... Uh, ja, maar ze hebben alles... er later ook weer van gemaakt van... Ik een beetje meer dan jij. Hè? Ja, ja. Ja, want <laughs> dan gaat uh, we verlogen onze cultuur niet hoor. Nee. Maar alles, uh, alles wat ik heb is voor jou dus... Daarom draait ik eventjes uh, de eigenlijk nooit meer gedraaide Billy Eckstein. Yeah. Een mooie jazzbariton met uh, Everything I Have is yours. En wat heb jij? Nou, ik heb een uh, CD gevonden van Ruben Heijn. En Ruben Heijn is oorspronkelijk pianist. Maar die kwam erachter dat hij eigenlijk ook wel aardig kon zingen. Nou, hij heeft in een vocalistenconcours in 2007 uh, werd hij tweede. Nou, dan kom je erachter dat je aardig kan zingen. Wie de eerste is geworden, dat de historie. Nou, hij is erachter gekomen eigenlijk zelf toen hij op een cruisevaart moest spelen. Ah, dat zou wel kunnen. Ja, toen ze ja. zingen ze een beetje, uh, een beetje de bijk, ja. dat deed hij en dat, dat viel in de smaak. Ja, ja. Dat had het iets met buffet te maken op die cruiseboten, want dat schijnt altijd formidabel te zijn. Dat zal best, ja. Dus dat...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 I stand up, speak up, speak up for you. I will stand up, speak up for you. Speak out, speak out for me, baby, stand up, speak out for me, oh stand up, speak out, speak out for me, stand up.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 Sinterklaas Hans. Geweldig, dankjewel Sinterklaas. En er lag nog een CD'tje bij namen van de Dutch Sing College Band. Ik neem aan dat je dat ook wil horen. What a difference a day made! Daar gaan we mee naar het nieuws. Tot zo.